is Silversum 1, de KRO. Ontwerp voor een moord. Een luisterspel door Alex Atkinson. Vertaling Louis Povel, regie Leon Povel.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 Tony en ik zijn compagnons. Ik, ik heb de hersens en Tony heeft de energie. Ik ben vergeten wie het geld heeft, maar ik ben dat zeker niet. Is ik sta van je te kijken. Hoe je daar zo hele verhalen kunt zitten afsteken, dat gaat mijn begrip te erboven. Snak nou, sigaretten Ze liggen geloof ik op het toneel. Oh, ik ben bang dat oh, het even, ik het niet. Ja, neemt u mij niet kwalijk. Maar ik vind dat u moet proberen, Miss K, niet al door aan de ergste mogelijkheid in deze affaire te herinneren. We willen haar toch niet van angst laten sterven, wel?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 Dat weet je heel goed. Moet je nou verliefd doen? Dat is. Kijk me zo. Ik kijk je aan. Je staat gewoon te smachten van liefde. Het spijt me lieverd, maar je deed zo vreselijk serieus. Hard als een spijker. Hoe hm? heer, moet je nou ook zijn hart gebroken? Weet je, al draag jij ook een oude bril en doe je nog zo zakelijk. Je bent erg, erg jong. En ik ben erg, erg oud.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 U bent zeker Tony Wallace? Oh, maar natuurlijk bent u We hebben elkaar al eens eerder ontmoet. wat dom van me. Hoe maakt u het? Zeg eens rechts, Fabi. Nog niet, nee. Kom hier, oude dibbes en praat niet zoveel. Oh, oh, oh. <laughs> Philip, Philip, jij oude niet. Hoe gaat het ja, ermee? Fijn je weer eens te zien, Millie. Ik heb geen oog dit gedaan sinds wij elkaar voor het laatst hebben gezien, denk je? Hoe is je niet onuitstaanbaar? <laughs> het is pas drie dagen geleden dat we elkaar voor het laatst gesproken hebben. Maar kom, vertel me eens.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 Midi, Midi. Oh, sorry. Wat zei je daarnet? Heb je weer een van je mediumieke buien? Goeie hemel. Nou, u zult heel wat met haar te stellen hebben, meneer Wallace. Ze is een gefrustreerd medium. Spot er niet mee, Philip. Toe nou. Ja, er hangt een, een, een sterke sfeer van... Hoe is het er, liefje? Het is even geleden dat ik jou gezien heb. Ik hoop werkelijk dat je je geen Amerikaans accent hebt aangewend. Laat je eens goed bekijken. Wat is er. Wat heb ik gezegd? Liz, er is iets. Er is iets verschrikkelijks hier. Waar praat je toch over? Liz. Oh, er hangt een afgrijzelijk duister om je heen. Je weet wat het is, nietwaar? Ja. Weet er me wat over vertellen? Ik. Uh, ik heb een anonieme brief gekregen met de middagpost. wat ja, behoort zich? Hij was ondertekend met.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 Dat zou best kunnen. Ja, misschien wilt u ons dan vertellen wie van ons twee uur verdenkt. Luister eens even Wat is allemaal. Ik wil er geen woord meer over horen. Als ik het slachtoffer ben geweest van iemands primitieve gevoel voor vo humor... ...laten we het wel laten. Alsjeblieft. Waar is dit feest? Daar heb je, Rex. Ga je het hem vertellen? Nee, laat we me niemand denken. Uh, hoe staat het met jou, Liz? Allright? Prima, Rex. En met jou? Oh, nog steeds de oude. Aangevreten door zorgen, en goedkope rode wijn. <laughs> Haha, die Millie. Hoe gaat het, Willem? Hallo Rex, lieverd. Hoe staan de zaken, Rex? Zo, Tony, en wat heb jij voor ons gefabriekt? Iets wat geen oog nog heeft aanschouwd? Ik denk dat het je wel zal bevallen. Fijn. Al, oh, wat is dat, Liz? Een roos voor mij? Ja, een kleine intentie, bij wijze van welkom thuis. <laughs> Liz, wat een charmant idee. Is <laughs> dat die enig, die? Beelden. Nou, eens kijken. Wie ken je niet? Eh, uh, Tony en ik zijn. We uh, zijn elkaar wel eens tegengekomen, als ik het wel heb. Mm, nou, dat klinkt interessant. Daar moet je wel later eens wat van vertellen. Gefeliciteerd met je verloving. Ja, en jij ook, Rex. Dank je. Oh, dank jullie wel. We worden het gelukkigste stel van de wereld. Natuurlijk doen we dat. Nou, wie hebben we verder? Billy.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 Grappig. Oh, is hij niet één. Ja, hij is een prachtvent. En jullie zullen geweldig met elkaar op kunnen schieten. Uh, Miss Mitchell, is dit uw eerste hoofdrol? Nou, oh, in feite wel. Ach, dus kun je moeilijk meetellen wel. Nee, dat lijkt me ook niet. Oh, Didier, uh, jij zou je mantel graag kwijt willen. En je wat opgaan knappen. Komt, denk ik zo. Oh, wel bedankt, Liz.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 Ah, ik kan dat maar nauwelijks geloven. Er blijft natuurlijk altijd nog een kans dat ze maar Mr. Benson geven is, niet? Mister... Oh ja? Hmm. Nou, dan moeten we het dan nog maar zo over hebben, niet? Oh, is dit jouw housecoat? Maar liefje, waar heb je die vandaan? Van Pitchings en Bondstreet. Oh, beeldig. Ja, ken je die zaak? Ze zijn tamelijk goed gesorteerd in dit soort dingse geitjes. Oh, hij is moeten zoenen, echt. Ik waarschuw, ik ga ermee vandoor. <laughs> ben klaar, maar kom dan, dan zullen we naar de andere gaan, hè? Luidjes, ik stel voor dat van Worms de start in een glas van een of ander lekker koud drankje Nuttig. Dat is Niets van. We hebben werk te doen. Ik heb er net een milieu uitgelegd. Ja. Huh, wat? Lilië heeft doorstraks. Goed, goed, vooruit dan maar. Laten we naar de bar gaan. Ik heb zo'n idee dat ik eerder avond om is meer ga drinken dan goed voor is. Dat verbied ik je, Philip. We moeten allemaal ons hoofd zo helder mogelijk proberen te houden. Liz, het komt allemaal best in haar uur, de hoor En, Tony... Zorg je dat je geen woord ontgaat? Hm? Hou je ieders oogopslag in de gaten? Hm? Ja, Lis, dat doe ik. Nog opmerkelijke resultaten bereikt? Jij soms? Hallo? Wie is daar? Goedenavond, mevrouw. Wie bent u? Mijn naam is Wade. Blijf voor u bent, wat zoekt u hier? Heb ik uw angst u angst daar, ja? Ik ben John Wade, Diriës impresario. Ja? Wij hebben nog niet eerder kennis gemaakt. Nee, ik geloof niet. Dirië vertelde mij over deze bijeenkomst. Ze dachten dat het misschien goed zou zijn als ik langskwam. Ik hoop dat u er niet op tegen bent. Helemaal niet. Wilt u niet verder komen? We zitten in de foyer. Dank u. Oh, John de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 Ja, het gaat hoofdzakelijk om jou, Philip, en om Millie tot op zekere hoogte, maar niets drastisch, voel je? Ja, waarom is het dan nodig? Heeft de schrijver er nog eens over nagedacht? Nee, zeker niet. Hij weet er nog niks van. Ik heb het zelf gedaan. Hm. Meestal heb ik tijdens de vliegtocht bedacht. Ja, ik had er weer een paar tijd over voor. In Genderen hebben we acht uur gestaan met door. Ja, ik heb er nog wat aan gedaan, omdat we ons moeten realiseren... dat Delia hier niet helemaal hetzelfde type is als Margie Faraars. Heel juist opgemerkt. Nou, één of twee dingen zullen we op een andere manier moeten doen. Dat is alles. Laten we nou eerlijk wezen. Maatje, is oud genoeg. Alrighty, zal Zal de details wel bespreken als het zover is. Oh. Alsjeblieft, Philip. Hier is het echt. Dankjewel. Nou, wat op een hoop extra repetitie zou draaien. Goed, je hemel. Voor zover ik weet hebben extra repetitie nog nooit iemand vaat gedaan. Met hier zouden we toch in elk geval hebben moeten repeteren. Natuurlijk. Je hebt toch geen bezwaren, hoop ik.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 Af en toe wou ik wel dat je dat deed. Zal ik jou eens vertellen wat jouw positie is? Hm? Ik heb je graag om me heen. Maar als de gang van zaken je niet bevalt, dan kun je je oproepen en ergens anders in op te spelen. Hm. Maar dat zal je toch niet doen? Waar zijn jullie? Ik heb hier nou geen op te morsen. Ik geloof dat jij beter kunt opkrassen, weet. Denk je dat? Eruit. Dat is niet daar, beleefd wel.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 Waarom is het erg genoeg met mij te moeten werken, Mr. Benson? Die luistert niet. U treft geen blaam, Miss Mitchell. Oh, dank u, dank u zo. Jullie houden allebei je mond. Zou het niet beter zijn als jullie allemaal een beetje kalmer aan deden? wil je dan wel zeggen. Ik zou er een maand gage voor over hebben als ik mijn contract kon verbreken. In plaats van deze travestie te moeten spelen. In plaats van met mij te spelen, bedoelt Als dat betekent een prachtig scriptverknoeien, ja. Oh, durft u, durft u. U weet niets meer, u Hij heeft me nog nooit zien werken. Wie heeft dat wel? Rustig, rustig, die. Als je temperament worden.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 Tony, geef ons allemaal wat te drinken, wil je voor mij zien? Is ja, dat is goed, ja. Uh, soms vraag ik me wel eens af of ik ooit in dit vak gegaan ben. Ja, ik ook... Nou, luister eens. Het eerste wat we duidelijk moeten stellen is dit. Jij kent het stuk van binnen en van buiten, Philip. En ik neem aan, Delia, dat jij er tamelijk vertrouwd mee bent. Nou, vraag mij maar niet. Ik ben niet dan zo'n debiele kind. Goed dan. Oh. Om te beginnen moeten we als vaststaand accepteren dat Delia een ander type is dan Marjorie Verraes. En hoe? Delia is jonger, ze is kleiner, dus ze heeft niet zo'n dominerende persoonlijkheid. Zien jullie het dan eens? Goed. Nou dan, Philip, kun jij één enkele reden bedenken waarom de... Nee. Hè? Huh? Nee. Ja, wat is er? Nee. Heb jij onze script gelezen? Nee, Rex, het gaat helemaal niet om het stuk. Het is heilig ernstig. je genade. Om te beginnen heeft iemand Lis verteld dat ze vannacht vermoord zou worden. Ben je gek geworden? Dit is toch een ogenblik om... Iemand heeft er een anonieme brief gestuurd. Ik geloof dat je er weer goed aan doet de politie te roepen, liefje. Wat bedoel je? Tony Wallace heeft een revolver in zijn zak. <laughs>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 Geef mij dat vast eens, Liz. Hm? Nou, dat is de beste grap van allemaal. Is er iets mis met Les tot drankje? Je wilt toch niet zeggen dat... Rex? Blauwzuur. Nee. Je, ja. ja, ga zitten of zo. Philip, ja. bouw maar liefst tot het toe. Ja. Nou, Wallace? Het is niet waar, gek. Ik...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 Nou, dan dank ik u wel, Mr. Barclay. Voor het ogenblik heb ik geen verdere vragen. Is er nog iets wat u mij zou willen vertellen? Voor zover ik weet niet. Nou, het is altijd verstandig geen inlichtingen achter te houden, weet u. Dat weet ik. Nou dan, daar u Mr. Wallace verdenkt... kon ik het best maar eens een woordje met hem wisselen. Mr. Wallace? U, uh, u wilt hem onder vier ogen spreken? Bedoelt u dat u gaan zou willen blijven mm. om te horen wat hij te zeggen heeft? Ja. Oh, Voor mijn apart.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 Hier ongeveer? Nou, ik zie niet in dat dat van een belang is. Achteraf is toch immers gebleken dat er niets ernstigs is voorgevallen. Weet u dat heel zeker, Mr. Buikley? Zo, nou ja, natuurlijk weet ik dat ja zeker. Was op een ja natuurlijk, maar... Grote genade. Wat is er? Daar, achter de piano. Oh. Ze is doodgestoken. Oh. Lies, blijf waar u bent alsjeblieft.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 ik geloof dat u beter naar huis en naar bed kon gaan, Mr. Wade. Zal ik een taxi bestellen? Ik kan zelf een taxi krijgen. Ik heb geen enkele hulp nodig. Tussen twee haakjes. Bent u vanavond aan het vruchtensap geweest? Kijk eens, dat is een vraag. Ik heb een foyerglas gepikt bij vergissingen. Heeft u ervan geproefd? Heel beslist niet. Heeft u er aan geroken? Ja ook het lekker? ook vies. Waarom? Dat doet het altijd. En ik zal het u nog sterker vertellen. Ik heb er geen blauwzuur in gedaan om kaart te vergiftigen... ...dat jullie in de rug te steken. Zo, is dat alles? Goeienacht al. Mr. Wallace. Zou u zo vriendelijk willen zijn... ...mr. Benson te vragen een ogenblikje hier te komen? Volgens mijn bescheiden mening heeft hij er niets mee uit te staan...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 Maar ik zou u dan willen herinneren. Dat de... het laat wordt. Juist. <laughs> Mr. Benson, bent u hier op het toneel geweest tijdens de besprekingen in de foyer? Ja, ik had het tamelijk warm. Ik uh, wilde wat frisse lucht happen. <gül> ik ging naar de toneelingang. Was hij nog op slot? Ja. Iemand gezien, levend of dood? Nee. Goed zo. Als tweede willen we ons eens dus bezighouden met uw relaties tot de overledene. Ja, een moment. Ik weet geloof ik wat u wilt gaan zeggen. Maar dat hebt u dan helemaal mis.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 Ik heb u niet meer nodig, Mr. Benson. Nou, dat was er in elk geval koosmaakachtig. Met Jokes? Goed zo. Ja? En? Heb je het gevonden? Ja. En wat? Wij? Ja. Ben je er heel zeker van? Ja.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 Ik arresteer u wegens de moord die vanavond gepleegd werd op Delia Mitchell. werp voor een moord. Dit was een luisterspel door Alex Atkinson. Vertaling Louis Polvo. De personen in volgorde van opkomst waren: Tony Wallace en Liz Carr, ontwerpers van De decors en toneelkostuums, Hans Veerman en Eva Jansen. Inspecteur Hughes, Dries Krein. Philip Benson, toneelspeler, Jan Borkus, Millie Edgerton, toneelspeelster. Nora Boerman. Rex Barkley, regisseur en producer, Huip Orizant. Delia Mitchell, toneelspeelster, Barbara Hofman. John Wade, delius impresario, Frans Somers. En rechercheur Appleby, Alex Vazen Jr. De regie had Leon Povel.